Muziek houd. Dan luister je naar 3FM, Serious Radio. En dan nu. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de concurrentie doet op zijn vrijdagavond, dus, dus even zetten. We oh, zijn de afgelopen dagen... Het oh <tankt> was om tanzen en dan nog en als ik dat zo hoor, zo'n dramatisch programma is dat Extra Weekend nog niet eens. Alhoewel. Zeg, eh... Uh... Extra Weekend! Oh. The heart is a blue It Shoots up through the stony ground But There's no room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 Je werd genadeloos afgeslacht net. Ik zong dit één nummer een seconde van YouTube 2 mee, buiten de uitzending. En meteen zong je zilver met. De... Ja! Ja! ja! Goeie nee, goeie! Het dat ik het mooi vond. Je vond het mooi. Het is ja. wel sarcastisch, Ja, ja. Nou, maar, ik heb nog nooit iemand zo sarcastisch, scheef lachjes zien trekken als jij op dat moment, zeg. Nou ja. YouTube. en Een uh, beautiful day. Open het derde laatste uur van. Extra Weekend. Extra Weekend! Je kent het programma, je zit er helemaal in. Goed, hè? hè? Ja, ik zit nog een beetje in de war met die rare teksten. Die wij horen in liedjes. Ja, er zijn een heleboel. Uh... Zullen we nog een paar doen? Ja. Oh, dan, oh, ik ik hoor de laatste uh, Any Place, Anywhere, Anytime van Nena en Kim Wilde. Op zich, op zich is daar niks mis mee, maar. Als je goed luistert. Als je goed luistert, je goed luistert hoor je ineens Kim Wilde zeggen. Wrap your penis round my neck. Wrap your penis round my neck. Oh ja! Is dat eruit? Ja, en het legendarische theezakje natuurlijk. Theezakje. Theezakje. theezakje. theezakje. Dat gaan we doen. Uh, Blijf leuk. En op, op vele verzoek, uh, ik kreeg via de sms' een hello binnen die natuurlijk uh, zeggen ja hè hè. En dat dacht ik van Santana met ik ja. heb zijn jeuk aan mijn. Is dat wat? Ja. Nou oké, okay, tot zover dan het gedeelte. Wat hoor jij? Allemaal in rare liedjes. Suggesties en welkom Gerard fmnl Um, ja, voor alle duidelijkheid, uh, we hebben in de studio een gasten. En dat niet zomaar eentje. Nee. Sonja Silva zit Hallo. hier. En uh, die doet mee aan het uh, programma Just the Two Just of Us. us. Maandagavond om half negen op tien. En uh, nog wel. En, uh, ja. <laughs> Kijk je. En uh, ze doet het uh, samen met Siep ja, van der doe het Kast. ik van der Kast. Oh, ik noem hem al Siep van der Kast. We ja. heet hij helemaal niet van achteren, maar dat geeft niet. Nee. En um, we moeten eigenlijk nog even uh, jou een beetje op stoom zien te krijgen. Sorry? Jij wilde dat toch? Wat? Een duet? Nee, jij wilde dat, ik ging zingen. Ja, ik was een Dan een duet. Je... Oh, shit. Ja, maar niet mo alleen. Moeten we dan samen door die microfoon? Ik kan het ook niet alleen. Ik kan het eigenlijk ook niet zonder siep. Maar ik wil daar best even een uitzondering in maken. Ben jij siep? Ik, ik, nou, dan moet ik wel heel slecht zingen. <lacht> nee, niet nee, nee. aan mijn siep komen! Ik wow, wow. mag niet aan de siep komen. Ik heb je gewaarschuwd. Maar waar mag ik wel aankomen, hè? Nou. <laughs> nee, maar dan moet er even een duetje gekozen dus worden. Ja. Dus, um, ik weet wel een leuke. Maar moet, moet, ik moet, We moeten namelijk door die microfoon, want dit is dat, hoe heet dit programma ook alweer? Dit is Groene Show. Die hebben, uh, <laughs> ja, nee, maar daar zitten de maagspraken in. Dan kan je, en dan krijg je punten ja, en zo, van de bekende Nederlanders. Ja, het, ja. het is een Playstation-based ja. SingStar. kom en ze hebben ja. gewoon een, een, een karaoke set. Ja, toevallig die ja. He, dat staat hier toevallig. Heel toevallig. Van een ander programma, ja. Maar Robbie Williams en Kelly Malker Kids? Ja, vind ik leuk. Zal ik gewoon meegaan dan? Dan kom ik naar jou toe, zeg maar. Kom jij bij samen door die microfoon. Kom even maar. Bij mij. Kom mij. dat is, Kijk, hem Kijk. dat was gewoon sorry. Wat? Wat? zei je? Stort, oh, sorry, stort, ik verstond het helemaal verkeerd. Ik verstond ook iets. Het, het, het is mijn netje ja. wil horen. Ja, ja. ja, precies. Als je genoeg je best doet dan hoor je het eigenlijk. Ja. Nou, stop hem er maar in. Oh, ik moet komen. Ja, wacht Kom kant Hij begint er bijna. We moeten hem ook nog inpluggen. Ja. Stop met een geitje daar. Ja, tekst, dus Kom nou, al bijna. next of kin, you're dropping in the beat. <tie> I've been dropping beats since back in black. And we'll paint by. Some sticks I don't mind doing it for the kids Twee stemmig netjes So come on jump on. Oh. You've got a reputation, ook voor als je thuis mee doet. You've got a reputation. Well, I guess that can be explored. Komt-ie weer, hè? Komt-ie, ja. Oli, daar ben jij. Oli. Natuurlijk. Oh, wacht. Wat is de score? Uh, ja, hoe werkt dat? De score is voor 4630. Nee, nee, noten. Geen eentje geraakt, zie ik. Er staat Nou, ah. daar, geloof ik niet. Dat meen je niet. Ja, echt. Stop ik er nu mee. Nee, de noten. Geen punten. Niet. Hopeloos staat erbij. Nee, 4630. 46? 46? Ja. Is dat veel? Nou, uh, ja, hoge score. De, de, nee, dat ja. Gerard, hoor. Ik deed het goed. Ah. Je zat er wel vaak naast, hoor. Nou, ik, ik zat er toch middenin? Ik vind niet lullig nou, zeg. Ik vond het goed twee stemmen. Ik mag een bandje opnemen en er zelf even naar terug luisteren. Met andere woorden. <lacht> Dank je. Too cared tonight, wanna be like them But I'll mess it up again I tripped on my way in Got kicked outside Everybody's so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 zingt, dan klopt het ook. Dan is het waar. James Morrison a wonderful world. Het is, uh, wat zeg je allemaal schat? Ja, zet die microfoon dan toch ook aan. Sorry. Ik zeg, die mag Ach, mij s'nachts echt wakker zingen. James dat... Morrison? Oh, dat vind ik zo lekker. Ja, stem, en zijn stem? Ook oh, echt. Ja, ja. zijn stem of zijn lichaam? Nou, zijn stem. Heb je het album ook? De lijf heb ik nog niet gezien. Nee, nog niet, maar dat nee. is wel een aanrader. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik heb al jouw cd's. Oh ja? Ja. Oh, leuk. Ik voel iets bloeien hier. Heerlijk. Nou goed, ik voel het ook Gerard. Ja, ik, ja. wat is het toch allemaal? Um, ondertussen is het, uh, kijk eens even op de klok en kijk eens in het schema. Het Zie je is... het? Oh, oh, oh. Ja, nee, het staat inderdaad op het uh, Blanco Draaiboek dat wij een mix moeten draaien. Precies, want uh, het is tijd voor DJ Sandstorm. Operation uh, DJ Sandstorm, de man die elke week voor ons een fantastische mix maakt. En um, hangt hier hier alleen dan? Hij hangt. nou, hoe is het dan? En dat met dit weer, DJ Sandstorm! Goedenavond, goedenavond. Yeah, ja, hoe is het jong, hè? Ja, weer terug uit Zuid-Afrika in ja, het uh, koude ik, Nederland. Mixers uit Kenia. We hebben een alleen. Ja. We hebben een Keniaanse ah. mix. Nee, geen Keniaanse. Wel een Zuid-Afrikaanse, maar... Uh. <tie> maar wat heb je precies gedaan daar? Uh, mijn vriendin die doet daar een stage voor haar studie. En uh, die zit daar nog tot eind maart. En ik ben zelf drie weken daarheen geweest om uh, te kijken hoe het daar is. Of om haar psychisch en vooral lichamelijk te begeleiden? Ja, vooral dat laatste natuurlijk. Ja, daar was ik ook bang voor, ja. Hebben we nog leuke bordjes langs de weg zien staan? Want de echte verkeersborden daar zijn echt fantastisch. Ja, hè? Ja, de Nederlandse taal is daar natuurlijk ook duidelijk aanwezig. Dus je lacht je af en toe inderdaad wel rot om het soort teksten... wat je dan tegenkomt. Dat klopt. Dat is wel heel leuk. bij de open brug, staat de kukkel de kukkelweggetje. Dat soort dingen. Het Dat je echt een hele gekke ding allemaal. Typische taal. En overvliegende olifanten en zo. Mm-hmm. Nou, dat doen we niet. Ik zag van oh. de week wel een, een viaduct. wat uh, kennelijk drie jaar geleden gemaakt is. maar wat is ni niet is afgebouwd in Kaapstad. En uh, nou, als je daar dus met je auto overheen zou rijden. dan uh, heeft gewoon. een uh, kukel je wel naar beneden. En een klopt. paar arbeiders aan gewerkt. en heeft nooit iemand meer wat vergoed. Zo zou dat zeggen oh. toch? En dan staat er zo'n ja. Afrikaans bordje bij. Pas op, pas op. Ja, ja. <laughs> Bijvoorbeeld. <Cool> <laughs> Zoiets. Hey, maar bij deze dan ook nog even een, een shout-out naar de mensen in Albergo. in Plettenberg B. En uh, in het bijzonder dus naar Marianne. Bij deze. Ja, ja. Hey, het... dat is een hap hartstikke grappige link trouwens die ik nu hoor, Marianne. Santos ja. bedoel je? Wat? Santos. Wie? Ja, ja scherp ja. ben jij ze? Nee, maar dat is haar Niet pseudoniem in Lotte, de serie ja. waar uh, Sonja Silva in speelt. Ja. Verdomme, zie ik het ineens? Ja. ja. Nou, herken ik Nou, Wat een toeval. Ja. <laughs> hey, uh, en, uh, DJ Gemstorm. Ja? Uh, weet je nog welke platen er in de mix zitten of moet ik dat weer doen? Nee, ik, ik weet het wel. Ik heb het even opgezocht. Oké. Okay, nou, Deze mix heb ik dus uh, eind februari al voor jullie geproduceerd. En daar zit in vanavond, uh, als het goed is, hebben jullie hem als classic request nog uh, aan, de, aan deze week toegevoegd. Nou, ja. ja, ik zie het ineens, ja. Ja, ja toch? Ja, <laughs> ja precies. Ja. Zal ik het even voorlezen? Ja, lees even, ja. even voor. Oké, okay, en we beginnen met Chic met Le Freak. Gevolgd door Prince, Doves Cry. Gevolgd door Snap en Rhythm is a Dancer. Dan komt Jingo van Candido. Olé. De Michael Zagerband met Lassel Chant. Sister Sledge, Lost in Music. Felix, Don't You Want Me. En als laatste, Earth Wind and Fire met Boogie Wonderland. Operation. Oh, je wint al die prijzen. Ja. We gaan ervan genieten. Oké, okay, mooi. Dankjewel Sander. Jo, Volgende week al. weer, hè? Ja, zeker al. Operation DJ Sandstorm. Oh, Have you heard about the new band's play? Listen to us, I'm sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. It's to you, I'm sure they can be done. Die man, die man, die heeft waarschijnlijk geen seksleven. Als je dit, als je dit weet te fabriceren... Hé? Eh? Alleen maar die dingen dwars door elkaar. geweest. Operation DJ Sandstorm. 3 FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Met Google Freak. When cry from Prince Snap, Rhythm is Dance, Dancer, Candido, Jingo en Michael Zeker band. But let's all chant. Sisters, let's Lost the music. Felix, don't you want me in. Earth with file. boogie wonderland. Zo, so, Heerlijk. Dat kunnen we afvinken. Dat is weer gebeurd. En uh, waar we ook afscheid van moeten nemen, waar ik uh, persoonlijk moeite mee heb, want ik zie haar nu al als mijn ideale zangpartner. <lacht> Sonja Silva. Ja. Wij we wensen jou heel veel succes. Kom, komen kijken. En ja. als deze beloofd. 26 Hitte maart. Ik heb het beloofd, ja. hè? Ja, maar ik moet ben, het wel doen? Ik Jij heb een begrafenis. Ik ben ja. echt jarig die dag. Kan me geen bal Ik zit met 70 gebakjes. Neem je ze mee? Oh, dat verhaal weer. Ja. We hebben nog steeds ben geen ben uitleg 26 trouwens. 26 maart jaren? Ja. Google me maar op. 26 maart 1978. Ja, nou de week erop dan, als ik er nog in zit hè. Dat is dan de. Kijk, Dat is. Uh... 2 april. Oh, dat is goed. Dan ben ik er. Ja. Ja. Ik kom er. Als ik er nog in zit hè. Ja, als je erin zit, kom ik uh, met een vlaggetje. Beloofd. In, daar met een wit vlaggetje staan. En ik een maar aan. spandoek. En een spandoek. Hup. staat erop. Hup. Bij stemmen, Sonja. Hup. Puntje, puntje Kan je zelf invullen. <laughs> ja. En uh, nog even voordat je gaat, uh, want jij bent zelf bang voor. Ballonnen en fluitketels. Hé? Fluitketels? Echt? Oh, ik wilde eigenlijk weten wie, voor wie je bang bent in het programma. Maar oh, ja, maar, boren en fluitketels. Ik. ik weet niet uh, wat de zangtalenten zijn van de rest. Maar fluitketels, jeetje, ja. echt waar? Ja. Er zit dus wel echt een verhaal achter Oh, nee, nee. Dus, dus, spar me dan maar. Ja. Fluitketels. Trust me. Is er ooit een keer de dop eraf gevlogen? Ja. Wat is jij echt? Regelmatig. Echt waar, en gewonnen gevallen? Ja. Nou, dat is gewoon heel leuk. Ik voort. hou nooit van <lacht> <lacht> Ik hou niet van schrikken. Dus klappende ballonnen en, en springende fluitketels. En ja, zo dus jij houdt niet van, uh, van... Ja, het schrik-effect? Nee. Oké. Okay. <lacht> en uh, boren, is dat ook erg? Oh, scheeuwt. Nee. Ja, dat is erg? Ja, hou ik niet van. De, maar hoe ga je dan, hoe, wat doe je dan met het tandarts? Ik zet het uit mijn walkman op. Ja, echt? Dat ja. helpt. Ja, dat, dat, dat geef je ook van tevoren aan? Ja. Jezus hoor je die, hoor die hysterische boor niet? Dat je gewoon... Zoiets. Ja. Het is grappig, want het is altijd leuk om te zien als je dit doet. Mensen die vullingen hebben, die flikken gelijk hun koptelefoon af. Ja. En mensen die nergens last hebben... Ik heb echt nog nooit gaatjes gehad. Ik heb echt nog die koptelefoon nog op. Ik heb daar niks mee. Heb jij geen gaatjes gehad? Nee. Blink, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Maar je ik uh, heb mijn koptelefoon nog op. Maar ja, ik was, vind het uh, helemaal niet uh, erg. Dan ben je als man eigenlijk. Want ik heb nog nooit een gaatje gehad. Nee. Oh, nou jongens, ik ga het niveau dalen. Nee, dat kan echt niet. Graatjes, vullen geen ja. graatjes. No. Breek oh. met de bek niet open. Joh. Heerlijk geluid. Zo nou, eh, ja, ik verbeeld me zeker dat je met dit geluid uh, dan uh, afscheid nemen. Maar we, we vonden het heel gezellig met je. Nou, ik vond het ook reuze leuk. Ik kom nog eens langs. En ik kom doen? nooit meer terug. Klaar. En heel veel succes met. Uh, zo, weet je al welk liedje aanstaande maandag gaat doen? Ja. Uh, aanstaande maandag hebben we weer twee thema's: uh, songfestival en rock. Mm -hmm. En wij doen uit het genre Songfestival het winnende liedje van 1999. Oké, okay. was jij nou Songfestival lief uh, bij jou, een... toch? Nee, daar oh. ben ik echt te, te heterof Charlotte Nielsen. Wie? Charlotte Nielsen. Oh, um, geen oh. flauw idee. Ah, come on. Echt niet. Een topper. Take maar... me to De... your head. Oh, ja, take me to your head. dat ja. Ja. Met Siep van der Kast. Met Siep van der Kast. <laughs> maar kunnen we misschien iets afspreken? Dat ze iets doet tijdens het programma wat ja. hier afgesproken is. Ja. Altijd kun, je, leuk. kun je niet uh, heel even iets doen? Uh, ja. Dus uh, met je hand zo doe je haar. Van voor naar achter. Denk je nou echt dat ik daar aan ga denken... als ja. ik daar sta te zingen? Jij, als jij daar staat, dan denk je aan ons. Ik weet het zeker. Nou, ik wilde geen... Nou. Dus eerst voor, als je oh. die intercom daar hoort... Sonja en Silva nu naar het podium, dan hoor je dat hartslag. Oh, ik <lacht> lach. krijg En dan, je de en dan denkt ze en denk ons. je, oh, mijn haar even strijken. Nou, ik ga het proberen. Ja? Als jullie... 2 heel komen kijken. Ja, en ze helpen je herinneren in het publiek. Dan ja. zeggen we op het spandoek staat dan even door je haar strijken. Precies. En als je doet, ja. dan uh, hebben we 70 gebakjes. Ja. Oh. Wordt geregeld. Oké. Okay. Je weet nog steeds niet wat die droom betekent. Hij heeft namelijk gedroomd over 70 gebakjes, ja. maar hij weet niet wat dat betekent. Maar je hebt zo'n droom heb droomverklaring. Ik heb gedroomd dat ik bij Justin Toevas op het podium stond en toen waren we bezig met het liedje. En toen stopte de muziek en iedereen keek heel raar naar me en toen was ik naakt. Huh? Ja. Oei. Zijn er opnames? Van? Ja, daar heb ik een. <laughs> Nee, ik heb, dit is een uitleg. Oh. Uh, uh, oh het feit nee, dat je in dit dat programma. Je voelt. Ja. Nee, het oh. feit dat je, Ja, precies. Dat ja. je in dit programma zit. Uh, betekent dat je een heel groot stuk van jezelf blootgeeft. Ja. Dus je voelt je als het ware naakt ja. op het podium. Nee, terwijl nee, dat is je daar waar. eigenlijk. Dat is meer... ik, heb, ik heb zo'n zo boek gedaan. Ik heb zo'n boek wil worden. Jewel, ja. Wil je serieus genomen worden? Ja. Ik hoor dat toch? Ik start echt. nu op later. Ja. What if I wanted to break? It all, je. What if I fell to the floor? Couldn't say this anymore. What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 To be. You see tomorrow's dream has never been a part of me. Consume today and leave the rest behind you. Tomorrow's a surprise party. Buy a ticket too. Faster, leaven, faster levers, faster survival. Eat the food while it's still hot on the table. You never spend it. To Een ekdom is even naar het toilet geweest. Hij Pas, moest echt. Hij kon het niet meer ophouden. Enige Hij is een pasje. Het pasje ligt hier. Hij is zijn pasje vergeten. Uh. Wacht even hoor. Daar moet het een oplossing voor. Uh, ik voor zie me niet Ja, wat? Oh, ja. Arde trappen. Ja, ja, mm. <sk stronger> ja. Ah. Ja, ja. Yeah. zeg dankzeggen. Ah. Je moest echt enorm nodig zijn, hè? Och, joh. Ja, ik denk ik hou het even op voor. Uh, niet zo, zo lullig als Sonja Silva. Je zit dan een beetje te gaan... Uh, ja, niet hier. Dat is ook lastig. Maar hij was ook. Maar. Uh, ja, uh, Stakkebo was dat? Stakkebo, ja, niet, uh, dat is die man met die huidskleur van een A4-papiertje. God, die, echt, die is bleek. heb heeft het gezien. God ja. hammer. Ik ben van de week verbrand. Huh? Ja, niet in dit land. Ik was, in, uh, oh, ik was op vakantie. Ja. vakantie. Ja. Was op vakantie in. Waar was je ook weer? Ik zat in Zuid-Spanje mm. en uh, daar was dus, ik denk, nou, lentezonnetje. Factor 1. Factor ja. <laughs> nou, nah, jongen. Niet dus. Had ik maar een ozon aangetrokken. Heb je Iglesias nog gezien daar? Ja. Wat nog gezellig? Ja. Wel, uh, je spreekt altijd af, hè, daar. hij daar. Uh, hij heeft dan die leuke teksten. Hij zong Quiero que tú mi acompañes mujer. Wat betekent dat? Ik denk iets heel erg anders. Hmm. Ik heb trouwens via de sms heb ik een uh, reactie binnengekregen oh. op jouw droom. Ja, de 70 gebakjes die je hebt gekregen in je droom. Ja. Staat hier zoetigheid staat voor sensueel genot. Staat hier. Ik heb het even opgezocht, zegt de persoon. Het wordt tijd dat Zoals het een gevaquet of... En dan 70 keer dus. Dus ik, of ik, 70, ik moet op korte termijn 70 keer sensueel genot krijgen. Ja, dat ja, een... is een voorspelling, hè, droom. Het wordt dus tijd voor een keer uh, dat je zegt van. Ja! Yes! Uh, yes! <laughs> dat is het helemaal. Ja, maar dan 70 keer. 70 er, keer? Krijg je dat? Ik bel je van de week. Ja. Het woord, het woord, dat scoort. Het woord dat scoort Dit er minder in. Ik wil je zo terug. Ah! Ja, gebruikt. Ja, nou, er is iets uh, weggepiept. Uh, ja, ja. Ja. En we en, uh, hebben, ja. Het is um, ja, een. Het is, het is een groffe <laughs> wel even ja. deze week. Vallen duidelijkheid het woord dat scoort en vallen prachtige prijzen te winnen te weten. Zal ik de Perdoes een klap of zo? Ja, ik, nee, ik weet het oh, echt niet. Het is met Armin van Buren. Armin ja. van Buren, dat was ah. het. Concert een concert aan een hooi Rotterdam. Ja. Armin dat, van Buren, oh, dat heb ik op DVD gezet. Oh, te gek. Oh, oh, ik dacht dat kun je bij zijn. Nee, dat hebben we op DVD gezet. Armin van Buren in concert. Dat vind je. Uh, we hebben dus een, uh, een stukje televisie uh, uh, opgenomen. Of is hm? het radio? Voor mij is het. Ja, ik twijfel. Oh. We luisteren eens even één een keertje. Dat, het gaat dus om het woord dat weggepiept is. Dat ja. moet jij proberen uit te vogelen. Ik maak me erg zorgen. Linda de Moor is een. Hey. Omdat ze denkt dat ze alles is in Nederland. Ja. Ehm, uh, um, ja. Nou, we zoeken dus het woord dat weggepiept is. Ja, maak het niet te grof, maar bel vooral. 0909-1336. Voor een Armin van Buren-DVD en... Linda de mooi is een p hey. Omdat ze denkt dat ze alles is in Nederland. Nou, dat is de opgave. Eh, extra weekend, goedenavond. Goedenavond, Rob. op. Oh, sorry. Oh. Nee, oh, die moet even opnieuw. Rob! Hey jongens! Hallo! Hallo! Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat jij denkt dat dat is. Ja, nou, laat ik wel even erbij zeggen dat het niet mijn persoonlijke mening is. Maar, uh, is Linda de Mol een trut? Een trut? Ja, een trut? En, dat nee, is niet goed. Tenminste hey, niet dit antwoord. Nee. Jammer. Nee. Maar, fijn dat we Jan alleen hadden. Ja, ik vond het gezellig. Graag gedaan. Bye-bye. Ja. Bye. Dag. Ja. Ik maak me echt zorgen over deze opgave. Nou, er kunnen echt grove dingen binnenkomen. We, moeten even, we hebben zojuist een zo logootje op de RDS gezet in de radio. Dus er staat nu zo'n zo scheldpoppetje erbij. Ja. Dat er, kan gescholden worden in het programma. Even de kijkwijzer. Kijkwijzer, ja. De ja de kijkwijze. Via de RDS. Ja, via de RDS. Uh, goedenavond. Dit is Extra Weekend zomaar aan die telefoon. Hallo. Hallo. Met wie? Hallo. Hier spreekt Satan! Oh, dat is Satan weer. Nee, dat hebben we al gedaan. Oh Ja, dat is ja. waar. Dus dat doen we geen tweede keer. <totstuk> Hallo, Satan. Nee, nee, nee, nee. Jongens, jongens, jongens. Ja. Ik weet het. Wat denk het is je? Ze is een poepkat. Eh... Uh, Linda de Mol is een p hey. Omdat ze denkt dat ze alles is in Nederland. Hey. Hey. Ik kijk even naar de jullie. Oh, dit past er is hem. De is hem. Nee, jij ja, ja, ja, lijkt trouwens heel veel op de persoon die dat heeft gezegd door de telefoon. Maar ja, ja, ja, ja. schreeuw hey. jij, is Linda de Mol is? Zeg dat is? Wie? Schreeuw jij eens hard. Linda de Mol is. Doe dat is. Linda de Mol is een poepgat! Ja, dan... Linda de Mol! Nou, dat is het nou! Dat is het nou, dat is het nou, hem gewoon! Ja. Ja, en... Jij is hem gewoon! En, en het dan toch fout En dat dan niet beter! Oh, <laughs> uh, nou. Wat heb ik gezegd? Ja. Wat hebben we gedaan? Nee. Jammer joh! Nee, zit die er niet nee, in? Nee, zit er niet in? Ah, niet jammer! Goed. Maar goed weekend! Bye uh, bye! Bye bye! Nou, dit wordt nog een lange avond. Um, dit nogal... is een extra weekend, wie ben jij? Even je gehoorapparaat iets zachter. Uh, Hallo? Ik klinkt als een golfstroommeter. Hallo? <laughs> 70, ge, 70 gebakjes gereden. Ja, is dus nee, Hallo? Nee, dat wordt niks. Eén een pakje oh, ja. Bert? Bart? Bart? Bart? Bart? Bart? Bart ja. Hallo? Hoe, uh, ja, wat is er? Ja, hoe is het, jongen? Ja, prima. Oh, ja. Gaan we allemaal weer. Ja, Bart, uh, ja, Bart. Uh, wat denk jij? het uh, type Diepe Steef. <laughs> zullen we een hint doen? We lukken hint. Uh, jij het Zit er niet in zeker? Nou, ik ga hem even nog één keer laten. Linda de is een... Hey. Omdat ze denkt dat ze alles is in Nederland. Ja, nee, dit is niet goed. Maar ik ga, we, we gaan nu... Bart, dank je wel voor het bellen, dat sowieso. En Sorry? Goed, bedankt voor het bellen en een goed weekend. Ja, jullie ook jongens. Uh, Toedaloe. Hoi, hey, alleen Gerard, ja. Voor mij hebben we heb, heb jij hetzelfde wat ik nu denk. Weet jij ook niet wat het antwoord is? Ja, ik weet wat het antwoord is. Oh ja, ik ben het vergeten. Ja. Oh, je bent vergeten. Het heeft iets te maken met. Uh... Nou, als we als doen je nu een boom naar. Als je de Toch? bomen het bos ja, niet meer ziet. Precies. Ja. Dan uh, uh, uh, ja bomen en bos. Ja. En denk in bomen. En daar dan een vrouwelijke uh, vorm achter. Ja. En dan krijg je het antwoord. Ja. Dus kleurde plaatjes. Kuzel even in je hoofd en bel ons. 0909 we even doorgaan? Hallo? Hallo, hoe Roy? Hey Roy. Hey Gerard. Ik wou het altijd even zeggen. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Ik denk, eh, takketrut. Takketrut. Oh, is zit je in de buurt, zeg. Linda is een omdat ze denkt dat ze alles is in Nederland. Je zit er zo dichtbij. Nou, dan zal het wel takken kut zijn. Nou, nou, nou. No, no, nog steeds no. dichtbij, maar nee, dat is het niet. Oh. Maar nou. uh, man, wat was het leuk om hier te spreken? Zeker. Tijd geleden ook. Goed weekend. Inderdaad. Ja. Dat is zeker wel afgeleden. Maar uh, voor de rest, alles goed, heren. Nou, ja, alles zit er al ja, aan. Ja, hoor. Ja. Een Be beetje bijgekomen van uh, Sonja Silva? Of, uh... Nou, we zitten nog midden in die komen, sissy, ja, er midden niet bijkomen, Sessie. Je komt Je bent ben het zweet nog van je woorden aan het uh, schapen. Ja, ik wil ik net zeggen, ja. Ja, <laughs> nou, we, nou, als ik het antwoord niet, uh, niet weet te raden, dan uh, wens ja. ik jullie toch nog een prettig weekend. Ja. Hang jij op of wij? Hey? Ja, uh, uh, beide tegelijk. Dat lijkt me een uitstekend op, idee. Op, op drie, hè? je ja. precies tegelijkertijd ja. ook op, op, ja. Oké, okay. uh, twee. twee drie. drie. Zo, keurig op tijd. Uh, nog een plaatje bedenktijd? Een plaatje bedenktijd. Dat ja. lijkt me een uitstekend idee. Even afkikken. Het zou dan baby code, we hebben HCNO. mee in een afkikkliniek uh, te proppen. Maar ik zei... Nee, nee, nee. nee. En dat was uh, Rehab van Amy Wijnhuis. Het woord, het woord, dat scoort. Laat... Het woord, dat scoort. En? Ik hoorde laatst iemand zeggen dat, uh, dat zij nog maagd zou zijn. Dan dacht ik echt, jongens, waar halen jullie show nieuws Wat? vandaan? Amy Wijnhuis. Wat een slecht verhaal. Dat nah. kan je niet bij haar voorstellen, hè? Dat zij nog maagd is. Beetje... Ooit maagd geweest is ook. nee. Weet je, we, we, ze doet me een beetje denken aan. Uh, weet je nog, Friends vroeger? De ja. serie Friends. Ze lijkt op Janice. Oh ja, oh, yeah, yeah. Absoluut, ja. Dat is echt, uh, nou, we eens kijken. Ja. Maar maagd is absoluut niet. Nou, dat denk ik niet. Nee. Nee. Daar is al een Winehouse naar binnen. Nou, hey, wat voelde ik daar? Was dat je maagdervries of je middenrif? Sorry. Nou, Bart, kom op. Je bent een ja. vader. Uh, dat is waar, ja. Kan echt niet. Ja. Hey, uh, we zitten nog midden in het woord dat scooit. Uh, het is een um, redelijk moeilijke opgave, hoewel we net een hint hebben gegeven. Ik ben benieuwd wat mensen daarmee doen. Ik zal nog één keer even. Linda de Mol is een. Omdat ze denkt dat ze alles is in Nederland. Nou, ik ben benieuwd. maar in. Precies. Goedenavond, extra weekend. Ja, hallo. Ja, wie hebben we aan Ja, je spreekt met Patrick. Patrick! Hey, hallo. Ja, Gaat het goed, jongen? Ja, jullie zijn een beetje zacht te verstaan. Ik zit in de zachtlaag namelijk. Wat? Oh nee! Ja. Uh, praten we eens, harder. Is het zo beter? Ja, ben ik het is het pandeer, beter. He? Het is beter. <laughs> maar, wat denk jij dat het is? Ik denk, uh, zelfs denk ik dat Linda de Mol een takkenwijf is. Een takkenwijf? Dat wil je niet. Ja. Nou, Zullen we moeten luisteren, hoor. Oh, sorry, dit houden we niet lang vol. Nee, eh, we gaan even, ook niet. even luisteren of dat waar is. Oh, dat is helemaal verkeerd, hè? Wat, eh. Oh, ja, ze hebben de takkenwijf, We begint spontaan te trappen. Sorry, hier ja. gaat ie. Linda, de mooi is een takkenwijf! Ja. Omdat ze denkt dat ze alles is in Nederland. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het kwam door onze hint, hè? Sorry. Het kwam, oh ja, het kwam door onze hint, hè? Ik wist het wel. Nou, van harte, je krijgt een fantastische dvd. Ja, check voor even op je op de radio bent. Ja, ja. leuk. leuk. Van, uh, van, van, Buren. van Buren! van Buren van krijg je op dvd. Ja. Wat ga je ermee doen? Uh, kijken hè. Nou, dat zou, dat als je hem ook even aanzet is ook leuk. Ja. ja, ja, ja. Goed weekend. Tot tot Dag, dag, dag. Dag. Yo. Koffie? Koffie. Heerlijk. Mm. Kopje, laagje schuim erop. Mm. Zoetje erin. Mm. Lepeltje. Oh. En een roeremeij. Wat? Um, oh, een nee, We ja. hebben nog één ding uh, op uh, het programma staan. En dat is? De, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. Oh ja, dat is voor mij uh, ja. En, um, dan slaap ik het, normaal al? Slaap je dat echt ja. waar? Ja. Dat meen je toch niet? Nee. Nou goed, ik zal nog één keer uitleggen. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. Wees er als de kippen bij. Want uh, we gaan zo meteen, uh, het, het laatste chanson van dit programma ja? is volledig voor de luisteraar. Dus uh, wat moeten wij draaien? Kom maar op, 3333 of 09091336 of weet ik veel wat, faxons. ik vind het allemaal best. Wij gaan het voor je draaien, dus kom maar op. En wil je, wil je ook nog een uh, fles openen. Even het uh, faxpapier bijvullen. Oh ja, die is leeg ja. Want me. You want it when you saw me I like how you look, baby, call me I'm gonna do you, huh? Perfection, <laughs> in beweging. Nou, hè. Met Mason en... Uh, Perfect Exeter. Ja. Hé, hey, dat zijn we er gelijk. Dat is mooi. Het is tijd voor... De... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request! En we hebben er net even een paar binnengekregen. En jij gaat nu met je magische vinger, Bart. Met, met een dampende vinger ga ik over alle requestjes heen. En, en ik blijf ergens steken. Ik kijk ook niet. Nee. Even notaris. Ja. Ja, precies. Iedereen. Stop! Ja! Wat is het? En het is geworden. Back by Dope Demand. Dat meen je? Die gaan we niet bellen ook? Uh, oh ja, ja die gaan even oh die ga even bellen ja kijk of diegene ook opneemt want die krijgt namelijk een ik uh, zo kijken, zou of kijken of wat we doen uh, weekend opener een weekend opener, ja hallo oh. Oh. oh die is er al. niet zo'n toon die helemaal staan hè hallo oh. hallo extra wie ken hallo hey hallo Goedenavond. Goedenavond? ja met wie met dit. wat nu? Oh, ja. verstond het Ruud. Oh, ja, Ruud. Oh, Ruud. Ruud. Ruud! Hé, ik ben eerd. Hebt, ja, uh... je, het was fout, het was eerd. Oh, het is eerd. Ah, ah ja. Oh, mij de eer ja. te beurt. Hé, hey, het, uh, het is jouw request geworden. Ja, dat is mooi, man. Ik denk een beetje dat je in nog van de classic request. Ja, We gaan er door. We gaan hem niet helemaal halen, maar zeker drie minuten. Nou, geweldig. Back by Dope Dement van King B. En je krijgt een extra weekend fles openen. Ja. Nou, daar staan we helemaal op de Geweldig. Gaan we naar je opsturen. Heel veel plezier ermee. En tot die tijd. Een spannend muziekje. Yooi. Dag. En dat is over extra weekend. Dit was hem. Dit was hem. Oh! Joh. We gaan naar huis toch? Ik ga naar huisje. Van Dope wordt je dement. Every tone I feel, I kill, and then I chill still Feel what is left, is what I like If you don't agree, right Cause I ain't got time to play with you There are other things I have to do I could lecture you with my fixture But I'd rather, man, you're full to a posse So like me for what I am For all the rest, I don't give a damn I wanna be for real For what it's worth, I wanna be down to earth. What I have inside, not the things that Rebellion. money buys. I play for peace, but Rebellion. I'll play right. That's why I'm just in man's So, all you play actors and fakes, let me show you Rebellion. what it takes. I'm just one of Rebellion. a women's band, and we're back Rebellion. by both the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 The type so hard to please. I ill like a cold disease. So move your body from left to right. If you can't stay out of sight, if you can't, come on, take a stand. 'Cause we're back, by of the man. To the sky, over the top be Till the music drops. Be you know what I mean That feeling, hard to stop be feeling Just to show who the hell you're dealing be With it's the mouth with the mastermind, be One in a zillion, hard to find be Fusing with a heart to be, be tracked Staying with a peace so I never look be back FM